8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Vladimir Poetin is ook de komende zes jaar de president van Rusland. En middelbare scholen overwegen om zelf lonen van leraren te verhogen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Vanwege de moeizame CAO-onderhandelingen... willen de scholen mogelijk zelf een loonsverhoging doorvoeren. De scholenkoepel in het voortgezet onderwijs, de VO-raad... roept de onderwijsbonden ook op om het overleg over een nieuwe CAO te hervatten. Als er voor 1 mei geen akkoord is... adviseert de VO-raad zijn leden om vanaf juni zelf 2,35 meer loon te geven. De koepel vindt dat de onderhandelingen die al een half jaar bezig zijn te lang duren... De onderwijsbonden willen een salarisverhoging van 3,5 en een vermindering van het aantal lesuren... maar de VO-raad vindt die wensen onrealistisch. Vladimir Poetin is ook de komende zes jaar president van Rusland. Ruim driekwart van de kiezers heeft op hem gestemd. En dat is meer dan zes jaar geleden toen hij twee derde van de stemmen kreeg. De opkomst was ook hoog. Bijna twee derde van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit.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 In de Amerikaanse stad Austin zijn twee mannen gewond geraakt bij een ontploffing. Ze liggen in het ziekenhuis en zijn buitenlevensgevaar. De politie weet nog niet of de explosie weer werd veroorzaakt door een pakketbom. Dat wordt nog onderzocht. Deze maand overleden al twee mensen door ontploffende pakketjes. De politie waarschuwt mensen in de buurt van de laatste explosie om binnen te blijven. En ook moeten mensen uit de buurt blijven van pakketjes. Het zuiden van Australië wordt geteisterd door bosbranden. Die woeden in de provincies New South Wales en Victoria. Daar zijn al zeker 70 huizen en andere gebouwen in vlammen opgegaan. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers.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 Het weer tot slot. Eerst nog een paar graden vorst. Verder veel zon. In het zuiden hoge bewolking. Vrij veel wind. En het wordt vanmiddag zo'n 4 graden. Morgen zonnig. En 7 of 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Vooral het afgelopen half uur zijn er veel ongelukken gebeurd. Want in deze ochtendspits gebeurde eigenlijk... Eh, tot op dat moment niet zo heel veel. Maar op de A1 is het flink mis. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en de afrit Bunschoten. Nu 10 kilometer verder, Alleen de vluchtstrook is open. Levert dus veel vertraging op. Omrij kant kan vanaf Barneveld via Ede over de A30 en de A12. De A7 Groningen richting Heerenveen. Na een botsing bij Leek nu 8 kilometer file met drie kwartier op onthoud. De A10 de ring van Amsterdam bij Knopend Amstel richting Den Haag. Een half uur vertraging, daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort. 8 kilometer, de linkerrijstrook is dicht.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 Zes minuten over acht is het. Om de impasse in de CAO-onderhandelingen voor leraren te doorbreken... overwegen de middelbare scholen om maar zelf een loonsverhoging door te voeren. De voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmuller, zei het een uur geleden zo. Wij vinden dat onze medewerkers niet langer kunnen wachten... op een, op een rechtvaardige uh, loonsverhoging, niet in de laatste plaats. Ah. Ja, omdat er is een lerarentekort de aantrekkelijkheid van het beroep moet omhoog. En dat gaat zowel over loon als over werkdruk... En wij hebben 2,35 beschikbaar. 2,35 procent loonsverhoging, dus. Dat adviseert de VO-raad. Dat ligt trouwens nog wel wat af van de eis van de vakbonden. Um, maar goed, hij wil dat gaan betalen, de VO-raad... als er voor 1 mei geen akkoord is... als er uh, niet weer uh, besprekingen met de bonden uh, worden gevoerd. Uh, Loek Schuller is voorzitter van CV Onderwijs. Mevrouw Schuller, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op het verhaal van uh, Muller? Nou, aan de ene kant verrast het mij, uh, want het klinkt heel erg mooi... dat je het uh, loon sowieso wil gaan uitbetalen als wij er uh, niet uit gaan komen. Maar het mogen duidelijk zijn dat wij enerzijds meer loon uh, vragen... en anderzijds het gesprek met het, uh, de VO-raad graag willen voeren over de werkdruk. De heer geeft het zelf ook in zijn reactie uh, aan. Maar de afgelopen maanden hebben we daar niet met uh, de VO-raad afspraken over kunnen maken. En dat is iets wat onze leden... Op dit moment ontzettend belangrijk vinden. U wilt het aantal ja. lesuren van 25 naar 20, maar daarvan zei hij dat daar ook over te praten viel een uur geleden. Nou ja, de afgelopen maanden heeft hij dat laten zien uh, niet te willen doen met ons. Hij wil individueel afdwingbare afspraken maken waar onze leden echt baat bij hebben. Uh, daar kwamen we niet uit, want een overleg stop je niet zomaar. Um, dus ik ben heel erg benieuwd dat zij in de coöperatieve houding... wellicht op dat punt uh, veranderen. Ja. Ja, dan gaan we kunt met elkaar praten. Als ik hem goed behoord heb, dan zei hij wel... Van dat die uren dan wel nuttig ingevuld moeten worden. Um, dus dat, dat is niet thuis gaan zitten met een kop koffie. Nee, maar uh, u mag daarvan uitgaan dat ook de vakbonden daar niet voor pleiten. We willen dat uh, onze leden zich goed kunnen voorbereiden... op de lessen die ze geven en andere ontwikkelingen die ze willen doormaken. Dus uh, daar willen wij met hem over praten... En als hij daar ook met ons het gesprek over aan wil gaan, dan uh, ben ik heel nou, erg benieuwd en dat doen we niet via de radio. Zeg en, en nog even dat percentage, want hij komt er met 235. Hij zegt dat is, dat is wat wij aan budget hebben. Uh, u vraagt 3,5. Nou ja, het is altijd natuurlijk met dit soort onderhandelingen, dan kom je ergens, uh, ergens halverwege uit. Dus is dat bespreekbaar, die 2,35? Uh, alles is bespreekbaar als wij in ieder geval ook maar over de werkdruk uh, afspraken kunnen maken. Hij licht er nu één onderwerp uit. En bij CO-onderhandelingen heb je altijd een mandje met verschillende onderwerpen... en dan moet je aan beide kanten geven en nemen. En dat totaalpakket leggen we aan leden voor. En nu haalt hij er één ding uit. En wij willen graag met hem praten over werkdruk. Ja, nou, goed. Nogmaals, ik weet niet of u het gehoord hebt een uur geleden. Ook daar heeft hij iets over gezegd, maar wel met, met voorwaarden ja. overigens. Um, ja, ik, ik zou zeggen, bel elkaar en ga aan tafel zitten. Dat is voor al die leraren natuurlijk alleen maar beter. Ja, ik hoop zeker dat hij ook tot een andere uh, houding overgaat. Want tot op heden hebben wij gezien dat hij daar niet in wil veranderen. Dus als dat uh, blijkt gaan wij zeker weer met elkaar praten, want het is in ons belang... dat we eruit gaan komen voor onze leden die keihard werken in het onderwijs. Ja, maar ik heb hem dat ook horen zeggen van, laat de bonden weer aan tafel komen. Iemand moet nu uh, de eerste zet uh, doen? Dat klopt, en ik ben heel erg benieuwd of hij rondom werkdruk... iets anders wil uh, gaan afspreken met ons, want dat, daar bleek hij niet toe bereid. Nee. Dus als wij daar een opening zien, gaan wij met elkaar weer uh, verder praten. Nee, oké, okay, maar goed. Wat gaat u dan nu doen? Gaat u hem bellen zometeen? Ik ben benieuwd of er in onze mailbox een aangepast voorstel zit. En dan gaan we eens verder praten okay, met de GL Raad. Goed. Nou, laat het ons ook even weten dan tegen die tijd. Doe uh, wij zeker. Oké, okay, dank u wel voor uw reactie. Dat was de reactie van CNV. CNV Onderwijs Loek Schuller, hoorde u de voorzitter. Dan naar Rusland. Het was de verkiezingsoverwinning die je wist die zou komen. In Rusland is president Poetin met overmacht herkozen. En hij blijft dus ook de komende zes jaar aan de macht... En dat vierde Poetin gisteravond met zijn aanhang op het Rode Plein in Moskou. Hij vroeg of ze vertrouwen hebben in de toekomst. Ik wil onze leven. En dit is het. Ik wil het. Ik wil het. Ik wil het. Ik wil het. Pretcore, dus voor Rusland en ook voor Vladimir Poetin. Nou, dat klinkt allemaal heel gezellig daar gisteravond. Ik sprak er vanochtend over met onze correspondent David-Jan Godfroy. En die viel nog wat anders op aan deze viering. Het klinkt misschien raar, maar ik zag vooral een, uh, een eenzame man. Hè. Daar is een, eentje, is een eentje op dat enorme podium... met die massa mensen voor zich. En dat is misschien toch wel symbolisch. Hè. Poetin die staat niet tussen zijn mensen. Hij staat ervoor, hij is de leider. En uh, ja, verder was er volgens mij toch wel iets van, van opluchting uh, op zijn gezicht te lezen. Want hij had natuurlijk hoog ingezet... en daar is hij uh, kennelijk uh, voor beloond door de Russische bevolking. Ja, en dat rasia rasia wat je zojuist hoorde... Yeah, dat wordt altijd bij wedstrijden van, uh, van Russische sportploegen gescancerd. Uh, nou, Poetin die begon er zelf mee in een poging, denk ik... om er een soort van overwinning van in een sportwedstrijd van te maken. Maar die reactie van, van, zijn, van zijn publiek, je hoorde het... die was ook vrij snel afgelopen, hoor. Ja, hij heeft wel gewonnen. Dat op zich is geen verrassing, denk ik. Hoe groot is zijn overwinning nou uiteindelijk? Ja, groot. Het is de, de grootste overwinning die hij heeft geboekt in de 18 jaar... dat hij die, dat, dat die aan de macht is. En 76 procent van de stemmen, ruim drie kwart. En ondanks fraude, ondanks uitsluiting van, van de belangrijkste oppositieleider... Alexei Navalny, en ondanks een niet echt eerlijke aanloop naar, naar die verkiezingen... is het wel duidelijk dat, dat de overgrote meerderheid van de Russen achter hem staat. Hoe verklaar je dat? Ja, het is eigenlijk een hele, hele normale reactie voor Russen. Hè. In tijden van crisis, als ze het gevoel hebben dat ze, dat ze worden aangevallen... dan scharen Russen zich achter hun leider. En dat hebben we al vaker in de, uh, gezien in de geschiedenis. En de Russen hebben echt het gevoel dat ze worden aangevallen... Door dat, dat, dat, dat, dat zeg maar het grote, boze Westen hun land onderuit wil halen... met sancties vanwege de annexatie van de Krim... Hè, met, uh, uh, uh, met het met de beschuldiging dat ze verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de MH17. Dat ze zich hebben gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En recent natuurlijk nog met de beschuldiging dat ze een, een aanslag hebben gepleegd op de Russische oud-dubbelspion Skripal. En je moet begrijpen dat dit geen open samenleving is. Dat het script eh, in, dat, in al, dit, al dit soort gevallen wordt, uh, wordt geschreven door de macht, door Poetin dus. En dat de media die uh, dat script verspreiden. Zo is het nog steeds. En alternatieve geluiden, ja, die zijn niet of nauwelijks hoorbaar hier. In, in Rusland. Ja. Jij noemde even die skripal. Heeft hij daar eigenlijk ook nog iets over gezegd, Poetin? Ja, daar heeft, hij, daar heeft hij nog wel iets over gezegd. Hij heeft herhaald, zeg maar, wat de minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov al heeft gezegd, dat Rusland daar niks mee te maken heeft. Dat Rusland zijn hele voorraad zenuwgassen heeft vernietigd. En hij noemde de beschuldigingen aan het adres van zijn land nonsens. Absurd. Maar er viel me wel iets op. En ik weet niet precies wat ik daarna van waarde aan moet, aan moet toekennen. Want volgens Poetin was niet het idee dat Rusland zoiets zou doen... Absurd en nonsens. Maar dat uh, Rusland zoiets zou doen aan de vooravond van de presidentsverkiezingen en aan de WK voetbal. Nou, ik zei al, ik weet niet precies welke waarde je daaraan moet toekennen. Misschien was het een verspreking, maar het was wel opmerkelijk. Ja, nou, nog even over die verkiezingen. Want er zijn ook filmpjes uitgelegd waarop uh, te zien is dat er geknoeid wordt he, met de stembiljetten. Kan dat nog gevolgen krijgen? Nee. De centrale kiescommissie die heeft al gezegd... dat er weliswaar gevallen van stembusfraude zijn gemeld. En dat hebben we inderdaad ook gezien op nogal wat filmpjes... die gisteren naar buiten gekomen zijn. Maar volgens die centrale kiescommissie... hebben geen van die gevallen invloed op de uitslag. En dus we zullen nooit weten op welke schaal er is gefraudeerd in de stembureaus. Maar dat was natuurlijk niet het enige. Ook in de aanloop naar de verkiezingen, ik zei het al... is er veel gebeurd waar je twijfels over kunt hebben. Vanuit democratische oogpunten. De belangrijkste oppositieleider dus die werd uitgesloten van deelname... omdat hij een veroordeling aan zijn broek heeft uh, wegens verduistering. Uh, Poetin deed niet mee aan verkiezingsdebatten. En in die, die, in die debatten uh, mochten de, de andere zeven kandidaten... elkaar figuurlijk de hersens inslaan. En tegelijkertijd kreeg hij wel alle aandacht voor zijn presidentiële taken. Nou, dat heeft hem natuurlijk behoorlijk op voorsprong gezet. David-Jan Godvaard, dat is onze correspondent, in Moskou, Rusland. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Het massaal aftappen van internetverkeer is helemaal niet haalbaar... omdat er te weinig budget voor is, dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant trekt het kabinet weinig geld uit... voor een adequate uitvoering van de inlichtingenwet... waarover woensdag een referendum wordt gehouden. De regering maakt 20 miljoen per jaar vrij... voor het aftappen van internetverkeer en het afluisteren van telefoons. Maar dat is bij lange na niet voldoende, stellen experts. En Het Nederlands Dagblad schrijft ook over die inlichtingenwet... cybersecurity-onderzoekers schuwen daarin voor het risico dat gevoelige informatie... van burgers op straat komt te liggen... door datalekken bij overheden waar Nederland mee samenwerkt. De familie van commando Sander Klap, die twee jaar geleden om het leven kwam... op de schietbaan in Ossendrecht, legt een schadeclaim neer bij Defensie. De nabestaanden voelen zich in de steek gelaten door Defensie... omdat er sinds de fatale schietoefening nooit contact met ze is opgenomen... vertellen ze in een interview met De Telegraaf. Iedereen kan vanaf volgend jaar zijn medische gegevens in eigen beheer krijgen op de computer, tablet, telefoon of geheugenkaart. Dat kondigt minister Bruno Bruins aan in de Volkskrant. Mensen kunnen dan zelf beslissen of en welke informatie ze willen delen met zorgverzekeraars. Bruins trekt 3 miljoen euro uit voor deze persoonlijke gezondheidsomgeving, afgekort PGO. De PGO is nadrukkelijk iets anders dan het mislukte elektronisch patiëntendossier, zegt Bruins. Dat was één systeem voor alle Nederlanders. En bij die PGO bepalen burgers juist zelf welke gegevens erin komen en of die gedeeld worden. De Belg Rudy Franks sprak als eerste tv-journalist... met twee Belgische IS-vrouwen in een Syrisch gevangenenkamp. Bouchra en Tatjana uit Borgerhout... volgden hun inmiddels overleden echtgenoten naar IS-gebied. Maar nu hebben ze spijt, zeggen ze. De vrouwen zijn ook bereid om in België hun straf uit te zitten. Horen we bij de VRT. Zolang mijn kinderen veilig zijn en naar school kunnen gaan... accepteer ik dat. Al geven ze ons twintig jaar zelfstraf. Als, als ik weet dat mijn kinderen het goed hebben... en in België, in Winschoten, ze ook gaan terechtkomen, ze gaan het goed hebben. De vrouwen worden gezocht door de Belgische justitie en vandaag zullen ze bij Verstek worden veroordeeld. En twee Nederlandse toeristen zijn dit weekend waarschijnlijk slachtoffer geworden... van een groepsverkrachting in Antwerpen, dat schrijft het Nieuwsblad. Het lijkt erop dat de twee in een discotheek zijn gedrogeerd... en daarna in hun hotelkamer door vijf mannen zijn misbruikt. De vrouwen kunnen zich niets meer herinneren... sinds het moment dat ze de discotheek verlieten. Er zijn inmiddels drie verdachten opgepakt. Verkeersinformatie dan met Wijnand Zwaan. Er gebeurden het afgelopen uur nogal wat ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nu de meeste vertraging. Tussen Barneveld en de afritbuntschoten 12 kilometer vielen met twee uur oponthoud. Het verkeer kan het beste omrijden vanaf Barneveld via Ede over de A30 en de A12. En op de A7 Groningen richting Heerenveen zien we een uur vertraging door een ongeluk tussen Groningen en Leek nu 7 kilometer. 18 minuten over 8 is het. De wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking, die afgelopen week overleed heeft op het eind van zijn leven nog een belangrijk artikel geschreven. En daarmee wilde hij andere wetenschappers op weg helpen... in hun zoektocht naar meerdere universums. Want volgens Hawking is er niet één heelal, maar zijn er verschillende. Hawking deed een onderzoek samen met de Belgische professor Thomas Hertog. Die is kosmoloog, verbonden aan de Universiteit van Leuven. Meneer Hertog, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben elkaar vorige week gesproken. Dat was niet op de radio, maar dat was voor onze podcast. Toen hebt, ah, u, ja, okay. ja, ja, hebt ja. u stilgestaan bij, bij het overlijden van uw vriend uh, Steven Hawking. U hebt prachtige anekdotes ook verteld. Uh, voor de mensen die dat nog niet hebben gehoord... wil ik dat zeker aanraden om daar ook nog eens naar te luisteren. Maar u hebt dit niet verteld toen. Dat hij uh, nog iets in, op de plank had liggen. <laughs> Ja, dat klopt. Maar ja, ik heb zoveel te vertellen. <laughs> ja. um, zeg, maar die, wat, over... even, wat even de oerknal, die kennen we natuurlijk... maar dat er meerdere universums zijn. Ja, maar eigenlijk volgt dat nogal rechtstreeks uit... Uh, elk redelijk model van de oerknal. Uh, en dat heeft alles te maken met dat... bij de oerknal wordt het heelal klein, microscopisch... en de microscopische wereld wordt gedirigeerd door de kwantumtheorie... De quantumtheorie die we testen, uh, jullie testen die in Delft, uh, de mensen van CERN gebruiken die elke dag in hun deeltjesversnellers. De quantumtheorie beschrijft een, een wereld van waarschijnlijkheden. Zij beschrijft geen deterministische wereld. Dus als je de quantumtheorie toepast op de Oerknal, ja, dan gaat dat model van de Oerknal een hele verzameling van heel allen beschrijven, als het ja. ware... daar ga je niet aan kunnen ontsnappen. Ja. Hoe lang hebt u er met hem uh, aan gewerkt, aan, aan dit laatste stuk? Ja, wel een hele tijd. Uh, een jaar of twee. Ja. Um... Deels omdat de communicatie moeilijker en moeilijker begon te verlopen. Ja. Laten we, we, we hebben een klein stukje van Stephen Hawking zelf. Um, en, okay. en, en daar gaat het eigenlijk hier over. Want bij een lezing krijgt hij op een gegeven moment een vraag van een meisje. Dat meisje heeft liefdesverdriet. Omdat een van de leden van haar favoriete band One Direction uh, uit die band is gestapt. Zane Melk heet um, ja, hij. Het, het klinkt allemaal wat triviaal voor zo'n grote geest als Hawking is. Maar hij geeft er uh, toch een zeer praktische uitleg over. Over die meerdere universums. My advice to any heartbroken young girl is to pay close attention to the study of theoretical physics. <laughs> Because one day, there may well be proof of multiple universes. It would not then be beyond the realms of possibility that somewhere outside of our own universe lies another different universe. And in that universe, Zane is still in one direction. <laughs> This girl made me like to know that in another possible universe... Ja, door, door het applaus is dat laatste niet zo goed te verstaan... maar hij zegt, ja. hij zegt dus dat er uh, zelfs een universum kan zijn... waar dat meisje dan, he, die die vraag stelde... met die zeen eventueel gelukkig getrouwd kan zijn. In ieder geval dat hij weer terug is in die band. Um, ja. is, is dit inderdaad een goed voorbeeld... dat er meerdere universums <lacht> dus naast elkaar kunnen bestaan? Ja, ja, zo moet je je dat wel een beetje voorstellen. Die theorie uh, beschrijft, uh, ja, inderdaad... Een, een verzameling van heel allen. die parallel aan elkaar bestaan als het ware. Maar wij bevinden ons natuurlijk in, in één van die helallen. En het probleem was altijd... ...hoe maak je nu voorspellingen... ...hoe test je nu die theorie in ons helal... Uh, ...terwijl er zoveel zijn. En daar gaat ons laatste, daar gaat ons laatste werk over. En, en wat is het antwoord dan? Hoe kan je dat testen? Hoe kan je daarachter komen? Uh, in, in het model van de oerknal dat we voorstellen... ...komt ons heelal tot stand uh, met, een heel, met, een, met een heel snelle fase van, exp van expansie. Een versnelde fase van uitdijing. En dat gaat gepaard met zwaartekrachtsgolven. En die zwaartekrachtsgolven kan je uh, hopen om te meten. Ja. Er zijn mensen die zeggen... Dat geeft u dan een indirecte aanwijzing voor het bestaan van meerdere universen. Ja. Nou, ja. Dus de, de, ja, ja, nee. Ik zit ja, geboeid kijk. te luisteren. Uh, er zijn mensen die zeggen: Dit, dit laatste wetenschappelijke werk dat is misschien wel zijn belangrijkste. Wat, hoe kijkt u daar tegenaan? Nee, nee, nee. Dat is een overdrijving. Hè. Um, het past wel in een belangrijk programma van Hawking: namelijk om de kosmologie en in het bijzonder de fysica van het vroege jonge heelal te gebruiken om zijn theorieën. Uh, te testen. En het is wel juist dat, hadden we die zwaardekrachtscholven die geassocieerd worden met de oerknal waargenomen tijdens zijn leven, ja, dat zou wel bijgedragen hebben in mijn ogen tot zijn kansen voor een Nobelprijs. Misschien, kan dat eigenlijk postuum of niet? Uh, normaal gezien niet. Hè? Nee. Uh, maar goed, uh, ja, Kijk, ik ben het Nobelprijscomité niet. Hè. Nee, nee. Daarvoor moet u naar Stockholm bellen, denk ik. Ja, nee, dat is waar. Dat zou nog interessant zijn. Ik, ik overvraag u, maar het zou bijzonder zijn, inderdaad, als, als dat dan wel een keer zou gebeuren. in het geval van Hawking. Um, maar ja. Ja. Um, ja. Hartelijk dank voor de uitleg, professor Hethoog. Kosmoloog aan de Universiteit van Leuven. En ik zeg het nog maar een keer: um, als u uh, die podcast nog niet had gehoord. Um, die uh, sturen we iedere dag de wereld in, zo rond een uur of twaalf. Deze is terug te luisteren met hem, dus Thomas Hertog... na aanleiding van het overlijden van Stephen Hawking. was een mooi gesprek. Dan is het nu uh, zes minuten voor half negen. Uh, we doen nog een liedje, uh, dat is een goed idee. Hier is Van Velsen.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 Half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Middelbare scholen moeten desnoods zelf alvast een loonsverhoging voor docenten invoeren. zonder dat er een CAO-akkoord is. Dat voorstel doet de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad. Volgens de raad duurt het anders veel te lang. Als er voor 1 mei geen akkoord is, adviseert de VO-raad zijn leden om vanaf juni zelf 2,35% meer loon te geven. In Austin, in Texas, zijn twee mannen gewond geraakt bij een ontploffing. En de politie onderzoekt of ze het slachtoffer zijn van een pakketbom. Deze maand kwamen in Texas al twee mensen om het leven door ontploffende pakketjes. De politie waarschuwt mensen uit de buurt te blijven van pakketjes. Nooit eerder stemden er zoveel mensen op Vladimir Poetin... tijdens de Russische presidentsverkiezingen, zoals gisteren. Poetin won ruim, ruim en hij blijft nu tot zeker 2024 aan de macht. Bijna driekwart van de Russische mensen... bracht gisteren zijn stem uit op Poetin. Bijna alle leraren van drie basisscholen in Geldrop hebben zich ziek gemeld. Ze blijven thuis vanwege een conflict met de Raad van Toezicht. Gisteren hebben de leerkrachten het vertrek van de onlangs aangestelde interimbestuurder geëist. Maar de Raad heeft volgens de leraren het ultimatum na zich neergelegd... en is ook niet van plan om op te stappen. En president Trump gaat drugsmokkelaars en dealers harder aanpakken. Hij vindt dat ze de doodstraf moeten kunnen krijgen. Dat staat in plannen die vandaag bekend worden gemaakt. Ook wil Trump dat het medicijngebruik omlaag gaat. Want 2,6 miljoen Amerikanen zijn verslaafd aan medicijnen. Vooral aan pijnstillers. De weersverwachting bij Weerplaza, Michiel Severin. En Michiel, wanneer gaan we eindelijk dan een beetje die kou kwijtraken? Ja, heel langzaam. Eigenlijk blijft het gewoon tot het eind van de maand... te koud voor de tijd van het jaar. Maar er zijn natuurlijk verschillen tussen te koud en ijzig koud. Want dat is het op dit moment nog steeds. Gevoelstemperatuur rond de min 10 graden. In het hele land vriest het nog. En we hebben dus die koude noordoostenwind. Als je nou naar de komende dagen kijkt... dan wordt het van de middag toch echt een stuk aangenamer. Morgenmiddag bijvoorbeeld temperaturen van zo'n 5 tot 8 graden. Nou, dan eh, is het toch een stuk beter. Maar het is niet de 11 graden die normaal voor deze tijd van het jaar is. Dus de echte normale temperatuur of zelfs te hoge temperaturen, die zie ik deze maand niet komen. Het wordt een koude maartmaand. Maar vandaag wel met volop zonneschijn, Jurgen. Want de zon schijnt echt volop in vrijwel het hele land. Alleen in Limburg zijn er nog veel wolkenvelden. In de loop van de dag komen daar ook meer gaten. Dus vanmiddag ook daar meer zonneschijn. En dan hebben we geen vorst meer, maar temperatuur van 2 tot 4 graden vanmiddag. Dankjewel, Michiel Severin, Westad. Wijnand Zwaan nu met de files. Het ongeluk op de A1 bij Eembrugge levert nog steeds veel vertraging op richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Eembrugge nu 13 kilometer file met meer dan 2 uur vertraging. Omrijden kan vanaf Barneveld. Over de A30 en de A12. Verder gebeurde er nogal wat ongelukken het afgelopen uur, anderhalf uur met name. Op de A7 Groningen-Herenveen is de weg weer vrij bij Leek. Er staat nog wel vijf kilometer file. Op de A325 ging het ook mis, Nijmegen richting Arnhem. Er staat tussen Elst en Knopend-Velberbroek 11 kilometer file met drie kwartier oponthoud. De weg is daar zojuist vrijgegeven. En op de N7 vanuit Duitsland naar Groningen, tussen Westerbroek en Knopend-Europaplein 2 kilometer met 20 minuten vertraging.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 WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu Pocon biogazonmest en je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. Pocon. Groen. Doet je goed. Je schamen voor je tradities? Laat je niks aanpraten. Je bent geen racist als je gezellig Sinterklaas viert...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 Zes minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal, Straks op deze zender Spraakmakers met Karel Johan de Zwart. Karel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En Stand.nl, wat is de stelling? De stelling is, ouders moeten het schooladvies van de leraar respecteren. Dat is natuurlijk uh, naar aanleiding van die, de uh, die enquête van vakbond CNV Onderwijs. En één vandaag. Onder leraren en driekwart van de ondervraagden zegt... de afgelopen twee jaar te zijn gezet... door ouders die het niet eens waren met het schooladvies voor hun kind... Uitschelden, bedreigen, naar de rechter stappen. De druk van ouders om het schooladvies aan te passen is zelfs zo groot dat een kwart van de docenten die daarmee te maken heeft gehad, overweegt ermee te stoppen. Vandaar de stelling vanochtend. Ouders moeten het schooladvies van de leraar respecteren. 0800-1101 of stemmen kan via Standpunt NL. De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. De Winterspelen 2018 Pyeongchang. En daar is het ja. ja, ik was er helemaal klaar voor, maar ja, dit is echt zo jammer. Ja, helemaal fantastisch. Het afgelopen half jaar was echt vreselijk. Maar ja, dit maakt het dan al helemaal goed. The Dutch are dancing. Ik heb een fucking uh, zilveren medaille, dus ik ben echt uh, super blij. Delight in the orange corner. Heb ik het gezegd? Dit is echt een moment om nooit te vergeten. Nooit. Only one person can stop Linda van Impelen. Het is echt uh, ja, bizar. Echt, ik. ik uh... Een droom. hij slides uit! Ja, eruit gevlogen. Het is balen. Ja, de Paralympische Winterspelen zitten erop... en de, daarmee komt Pyeongchang langzaam aan tot rust. Gisteren was de sluitingsceremonie... en we schakelen voor de laatste keer met Herman van der Zand. Herman, um, ja, ik denk dat we kunnen concluderen... het waren goede spelen voor de Nederlanders. Ja, zeker als je het vergelijkt met andere, andere jaren, voorgaande jaren... waar er ook wel een kleinere equipe ging, um, is, het, is het relatief goed gegaan. Ja, negen atleten hadden we, zeven medailles uiteindelijk... drie goud, drie zilver en één brons. Dat betekent de tiende plaats op de, op de medailleranglijst. Nou is dat allemaal niet het, uh, het allerbelangrijkste natuurlijk. Wat wel uh, opvallend was aan de prestaties, zoals we wisten dat de Nederlandse snowboarders goed waren... maar dat ook de Nederlandse skiers zijn gaan presteren, he, de de Wit-skiers vooral. Jeroen Kamp we net al die gouden medaille haalt. Die had misschien nog wel twee uh, gouden plakken meer kunnen halen. Uh, dus daar zit misschien nog um, een, een, een beetje een weifeling. Er waren hoogtepunten, maar er had wel meer in gezeten. Toch, uh, al met al is de chef de mission, dat is uh, Esther Vergeer, Paralympisch, veelvoudig Paralympisch tenniskampioene, uh, is zij wel tevreden. Ik denk dat we het prima hebben gedaan. En als we dan kijken naar landen als Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland. Dat zijn redelijke windsportlanden, maar die laten we achter ons. En dus wordt er gekeken naar Nederland. Maar hoe doen jullie dat dan? Zonder bergen, zonder sneeuw. En dan zulke prestaties neerzetten. Dus ik denk dat we daar ook echt trots op mogen zijn. En uiteindelijk de vragen die ik hier deze week heb gekregen van andere landen kunnen wij eens een kijkje in de keuken nemen... want wij snappen er niks van hoe jullie dat doen. Ja, dan, dan mogen wij als Team NL denk ik wel heel trots zijn. Wat, wat waren dit voor spelen in, in zijn geheel, zeg maar... als je het vergelijkt ook met vier jaar geleden, Sochi? Ja, het is weer een stapje groeien eigenlijk. Uh, het is weer ietsje groter dan uh, in Sochi. Er zijn weer meer mensen naar de evenementen gekomen. Ja, het komt altijd natuurlijk achter de, de grote broer de Olympische Spelen aan. En dan, dan is misschien zo'n organisatie een beetje moe... of het land is misschien een beetje sportmoe. Daar was hier eigenlijk niet zoveel van te merken. Uh, het verliep vlekkeloos. En ik moet ook zeggen dat op de evenementen... Uh, de Koreanen vooral de sfeer hebben gemaakt. Uh, ze waren uh, in grote getalen gekomen... Natuurlijk vooral als de Koreanen uh, zelf uh, in de baan waren... of van de piste afkwamen. Maar uh, het, het evenement had wel, uh, had wel sfeer. Het is een beetje maf. Het is veel kleiner natuurlijk dan de Olympische Spelen. Dus er staat ook al veel leeg. Je hebt ook het gevoel af en toe dat ze... Uh, ja, uh, uh, terwijl jij bezig bent dat ze al de boel aan het afbreken zijn. Uh, maar uh, ik vond al met al toch dat het weer, uh, weer een stapje verder is... Voor de, voor de Paralympische wintersport. Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt? you <laughs> Ja, ik, de, de, ik vind de, de sport die je even gezien moet hebben. Kijk, we weten wel hoe ski eruit ziet, hoe bijzonder het ook is dat, dat, dat uh, een blinde achter zijn gids aangaat of iemand op één been van, van de piste afkomt. Maar het ijshockey uh, heeft toch wel mijn hart gestolen. En dan had je gisteren een geweldige finale tussen Canada en uh, Amerika. Uh, spectaculaire ontknoping. Uh, uiteindelijk gaan de Amerikanen er met goud vandoor. Maar het moment vond ik wel dat de Koreanen in de, in de strijd om het brons winnen van de Italianen. En wat het dan gebeurt op het ijs, uh, iedereen huilen. Iedereen huilen. Dus, dus de, de, de spelers, de coaches, het hele stadion... Uh, en de, de intense emotie bij, bij zoiets als, uh, als dat ijshockey, weet je... op die, op die priksleetjes waar het echt hart tegen hart gaat... Ja, daar heb ik, daar heb ik wel erg van genoten, moet ik zeggen. Ja. Is, is iedereen intussen al weg of gaat dat allemaal al tegelijkertijd? Ja, dat is nu ongeveer. Ze zijn aan het inpakken. De boel bij elkaar aan het zoeken. Ja, ze hebben natuurlijk ook speciale dingen meegenomen. Hè. zo Zitkie bijvoorbeeld, dat moet ook allemaal terug naar Nederland. Dus dat, dat wordt allemaal ingepakt en ingeladen. En op dit moment ongeveer zijn, zijn de Nederlandse atleten zich aan het klaarmaken... om naar Seoul te gaan. Dan gaan ze vanavond, vannacht, Seoul-tijd in het, in het vliegtuig... komen ze morgenochtend aan in Nederland. En dan worden ze vrijdag verwacht in Den Haag. Want daar worden ze samen met de Olympische collega's gehuldigd... en de medaillewinnaars mogen dan ook nog als bonus naar de koning aansluiten. Dus ze zijn nog niet klaar. Herman van der Zand was dat, vanuit Pyeongchang. De Gezondheidsraad, dat is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan... komt vandaag met een advies over ME. Deze vermoeidheidsziekte is nogal mysterieus... want het is nog steeds onduidelijk hoe die ziekte ontstaat... en hoe die te behandelen is. Verslaggever Matthijs Holtrop... Praat erover met Lisa Klaassen, is 31 jaar en ME-patiënt. Bij mij is het van invloed op eigenlijk wel alles in het leven. Ik kan niet werken, ik kan niet studeren. Uh, mijn hobby's zijn moeilijk uit te voeren, of ja, niet. Um, sociale contacten, relaties. Um, ik moet dichter bij mijn ouders gaan wonen, want dan ben ik van afhankelijk. Ik heb hulp in de huishouding. Want ME uh, maakt je moe? Nee, moe dekt de lading niet. Nee, dat, is een, uh, dat, is, dat wordt zeer onderschat. Het is een eerder een uitputting van je hele systeem. Uh, alles wordt overbelast bij elke activiteit die je onderneemt. En dat staat centraal bij de ziekte. Dus je bent uitgeput en dat, dat, dat voel je in je lijf? Of zit die uitputting ook um, in je gedachten? Nou, als je zware griep hebt, laat ik de vraag terugstellen. Zit dat dan in je gedachten? Of heb je dan zoiets van... nou mijn lijf die moet nu maar even niet te veel uh, doen. Die kan, die kan dan eigenlijk niks. Ga maar eens aan het werk met een zware griep. Daar zou ik het eigenlijk mee vergelijken. En het is, niet een, het is daar ook niet helemaal mee te vergelijken. Het is gewoon je, je ziek voelen. En... Um, je lichaam gaat ook schreeuwen op den duur. Heb je te lang ergens naar gekeken, dan krijg je brandende ogen. Heb je te lang gepraat, krijg je een zere keel. En dat naast een heel scala aan andere klachten die eigenlijk altijd aanwezig zijn. Wat heb jij gedaan om die oorzaak te vinden van ME en nou ja, ook een oplossing te vinden? Ja, nou, ten eerste oplossing, dat, die bestaat helaas nog niet... Ik heb uh, inderdaad negen jaar rondgelopen zonder dat ik wist wat er aan de hand was. Ik ben natuurlijk veel bij de huisarts geweest. En ik heb mijn huisartsdossier ook nog opgevraagd. En daar staat dan ook in, uh, erg gevoelig meisje, uh, moeder weer gerustgesteld. Uh, er werd niks gevonden. Uh, niet per se door onwil van artsen, maar uh, om kunde, om, Ja, Er is nog te weinig kennis. Nou komt de gezondheidsraad met een advies. Een speciale commissie. Wat verwacht je? Mag ik ook zeggen wat ik hoop? Ja, ja nou, ik hoop uh, dat ze cognitieve gedragstherapie en uh, het verhogen van je activiteiten, dat ze dat uh, uit het programma schrappen. Van, uh, dat dat genezend zou werken. Of dat het zou helpen bij ME. Dat dat eruit gaat en dat de richtlijnen herzien worden. En dat er, uh, nou ja, wel een inhaalslag wordt gemaakt op het gebied van uh, betere uh, voorlichting, scholing, zorg, uh, ook voor uh, alle uitkeringsinstanties en dergelijke, alle medici, dus ook de uitkeringsartsen. Ja. Wat mij opvalt in jouw verhaal is dat het ook gaat om erkenning... dat de ziekte bestaat, dat er geen oplossing is... Uh, dat je wordt gezien met de klachten die je hebt... en dat je daar serieus wordt genomen. Dus eigenlijk is die erkenning voor wat de ziekte is en wie de patiënt is... misschien nog wel het belangrijkste voor jou. Heb ik dat goed begrepen? Alles waar je als mens normaal gesproken je eigen waarde aan ontleent... zoals je werk of je prestaties of... Een gezin ik noem maar wat. Um, dat heb ik niet. Dus dat, dat mist ook. En je geest blijft hetzelfde. Dus je ambities blijven ook hetzelfde. Je blijft ook hetzelfde missen. Dus ja, ik zou niets liever willen dan dat ook hebben. Of dat weer terug hebben. Hè? Naar hoe, ooit, hoe het ooit was voor mijn zestiende, voordat ik ziek werd. Het is vrij uitzichtloos. En je weet niet of je hoop mag hebben op genezing. Of op iets. Op een betere situatie. Dat weet je niet. Dus het is elke dag weer ja, opnieuw uitzoeken. Het verhaal van Lisa Klaassen. De gezondheidsraad gaat een overzicht geven... van alle beschikbare wetenschappelijke informatie... over de oorzaak en behandeling van ME. En dat kan van invloed zijn op de beoordeling van die ziekte... door verzekeringsartsen. Dan nu wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, in de Volkskrant een mooi artikel over Tina Trucker. De koningin van het Truckerslied. Ze is al decennia lang razend populair onder vrachtwagenchauffeurs. Onder meer met zulke nummers. Lammers, zo heet ze echt. Zij vertelt in de Volkskrant dat haar liedjes ervoor hebben gezorgd... dat vrouwen ook vrachtwagenchauffeur zijn geworden. En het gaat in het artikel ook over wat nou een goed truckerslied maakt. Het moet volgens haar goed te verdragen zijn tijdens het rijden. En stilgitar doet het altijd goed. Ook moeten de thema's herkenbaar zijn voor chauffeurs. Zo gaat het nummer Wat moeten we doen... over het dilemma waarvoor vrachtwagenchauffeurs staan... als ze vluchtelingen langs de weg zien lopen. We moeten wij ze een lift geven... Met kans op een beter leven, moeten wij onze baan riskeren. Al onze baas respecteren. Mm, ja. Ja. Volksgat noemt het geloof ik recht voor zijn raapstijl of zoiets. Ik ben de zoon he, van de vrachtwagenchauffeur, dus dat spreekt mij altijd aan. Ja, nou, als je dit nummer uh, nog eens even wilt terugzoeken, dan kan dat op uh, YouTube. Daar is ook een clip van gemaakt, om al aan te bevelen. En dat artikel dus ook. Um, sinds. D66-lijsttrekker in Winterswijs Loes ten Dolle op Dumpert staat met haar campagnefilmpje is ze overspoeld met seksueel getinte berichten. Ze werd op de site gezet omdat mensen achter Dumpert haar opvallend knap vinden, maar iemand deelde ook haar 06-nummer en sindsdien wordt ze dus bestookt met ranzige berichtjes, zoals ze het zelf omschrijft. De lijsttrekker zegt tegen Omroep Gelderland dat ze geen aangifte gaat doen, maar haar partij D66 heeft op Facebook wel een bericht geplaatst waarin ze de berichten veroordelen en die de tekst is ondertekend door ook andere lokale fracties. En met een vals rijbewijs rijden, dat is niet zo slim... maar je kunt het ook overdrijven. Bij een politiecontrole in Groot-Brittannië gaf een man een agent... namelijk een rijbewijs met Homer Simpson als naam, meldde Britse media. En als klap op de vuurpijl stond er ook nog een afbeelding... van de beroemde tekenfilmfiguur op. Nou, die politie heeft uh, een foto van dat rijbewijs op Twitter gezet. En Homer bleek toen ook nog eens zonder verzekering rond te rijden. Zijn auto is inmiddels in beslag genomen. Wijnand Zwaan, hoe is het met files? De ochtendspits is... Aan het te oplossen, Maar waar ongelukken zijn gebeurd, gaat dat nog moeizaam. Zoals op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Ruim een uur vertraging tussen Barneveld en Neembrugge. De weg is wel weer vrij. En op de A4 Rotterdam, eh, van Den Haag naar Rotterdam... is weer veel vertraging voor de Keteltunnel door het doseren daar. En hij dacht, ik ga die files omzeilen door gewoon met de fiets te gaan. The boy on the bike, bezongen door de Stereophonics. What am I running from? I used to be so fearless I'd fly to New York I'd fly around the world Suppose I seen a lot of things Maybe they left their mark I know when you can't see what you're afraid of Stop being afraid of the dark What'll I miss out on? I should practice what I preach But I don't really feel complete In this role that I'm hiding beneath I used to feel so free When I was that boy on a bike Riding down that silent, snowy street In the valley that made me feel alive History repeats itself Holding on too tight can hold you back I can't control the man with the guns Like I can't stop the rain or I can't stop the dark I used to feel so free But now's that boy on a bike Riding down that silent, snowy street In the valley that made me feel alive But I know there's no going back We sometimes crash and burn But what's around the corner for me now? I gotta ride the whole street and take a turn Van is negen minuten voor negen is het. We zijn er vorige week mee begonnen met gesprekken met uh, raadsleden... kandidaat-raadsleden met een bijzonder verhaal. En daar gaan we tot aan woensdag nog even mee door. Even kuggen. <coughs> Pardon. Vandaag is dat Moerad Aktan waar ik mee ga praten... is de lijsttrekker van Jong Lelystad. Hij heeft die partij samen met zijn zus meer al opgericht. En de lijst bestaat ook alleen uit hun tweetjes. Moet ik zeggen, meneer Aktan? Dat mag, maar dat hoeft niet. Goedemorgen. Goedemorgen. 28, hè? Ben je? Correct. Oké, okay, nou dan zeg ik gewoon, jur. Als je het ook goed vindt. Um, ja, dat is prima. We, we spreken je, begrijp ik, bij het station van Lelystad. Want daar zijn jullie aan het flyeren, hè, vanochtend? Ja, niet alleen vanochtend, maar ook uh, bijna, nou, wat is dat, zes, zeven weken lang of zoiets? Ja, dat is het, zeker weten. En, en staan, ja. uh, staan de mensen een beetje open voor jullie boodschap? Niet zo'n beetje ook. Um, kijk, het is de laatste tijd wel erg fris buiten... maar we staan natuurlijk ook voor een frisse wind in de politiek. Is dus dat nou ook hetgene wat Lelystad hier nodig heeft. Ze staan zeer zeker open voor onze boodschap. Ja. Laten we even luisteren naar een stukje van het campagnefilmpje... want daar zit inderdaad een belangrijke boodschap in. Lelystad is een mooie stad. Je kunt er prima wonen. Er is veel goed. En niet te vergeten, we hebben een prachtige kust. Maar er is één probleem. Lelystad is saai. Ja, dat is de boodschap. Lelystad is saai. Wat maakt die stad dan zo saai? Nou, laat ik vooropstellen. Kijk, ik heb zelf echt een prachtige jeugd meegemaakt in Lelystad. En ik kan iedere ouder ook gewoon Lelystad aanbevelen... voor hè, als je kind zeg maar aan het opgroeien is. De stad heeft heel veel potentie. Maar wat er de afgelopen jaren is gebeurd... klein kleine, laten we zeggen, acht tot tien jaar terug... ja, de stad is een beetje aan het afbrokkelen. En met name voor... De tieners, laten we het daarop houden. Er zijn nog heel weinig mogelijkheden. Er zijn geen goede uitgaansgelegenheden. De koopavond, het is wijn of sterven, na dood. You name it. En we hebben zoiets van, weet je... Uh, of, het weer, of het wordt gewoon weer vier jaar hetzelfde... of uh, we doen gewoon de hand uit de mouw en we gaan er gewoon voor. Maar, maar zijn jullie daarmee dan een, een jongere partij alleen maar? Nee, nee, zeer zeker niet. Ik ben zelf 28. Nou, het is een beetje een grensgeval of je nou jongeren bent of niet. Maar we zijn ook voor jongvolwassenen en ook voor jonge ouders. En sterker nog, we zeggen ook bijvoorbeeld tegen de ouderen die op ons willen gaan stemmen van... nou, we zijn er ook voor één ieder jong van geest. Hmm. Um, want ja, uh, dat is hoewel er zijn natuurlijk wel one-issue partijen. Gewoon partijen Correct. die één onderwerp hebben, die, die aardig ver komen. Uh, maar jullie hebben gewoon wel een brede visie op wat er met Lelijkstad moet gebeuren. En ja, zeker weten, als je onze verkiezingspunten naleest op jonglediestad.nl, dan zie je dat we overal wel een mening over hebben. Alleen, ja, eerlijkheidshalve, uh, het is met name de jonge generatie waar het zeg maar ontbreekt in Lelystad. En daar willen we dan ook de focus op gaan leggen. Wij denken oprecht, als deze stad wat meer jeugdig wordt, wat meer levendig wordt, dat we best een end gaan komen, zeg maar, met ja. deze stad. Nou het blijkt wel uit allerlei onderzoeken dat dat niet de groep is die het, het makkelijkst gaat stemmen, ook woensdag ook weer. Hè. Ja, moeilijk naar de stembus te lokken. Ja, dat is een uh, probleem inderdaad. Maar ja, uh, voor niets gaat alleen de zon op. En niets voor niets uh, staan we ondertussen al bijna twee maanden. Dus bijna iedere dag te flyeren. Sterker nog, het meest vervelende is nog... het is nou ook tentamenweek hoeveel heel veel hbo's en universiteit, Dus dat, dat speelt ook weer, weer een beetje uh, in ons nadeel. Maar desondanks, uh, kijk, voor wat hoort wat in leven. Wij zijn er voor de jongeren. Wij hopen er ook dat die jongeren dan ook, zeg maar, ook op ons gaan stemmen. Uh, en we gaan het zien woensdag. Ja, uh, het is grappig natuurlijk dat je dat met je zus doet. Want jullie, da, stond, jullie zagen dat gebeuren. Lelystad. En dacht van ja, ja, we kunnen daar de hele tijd over mopperen, maar we moeten er gewoon wat aan doen. Ja, precies. Kijk, je kunt twee dingen doen. Of je gaat aan de zijlijn blijven staan en eeuwig blijven klagen. Nou, houden we heel erg van in Lelystad. Of gewoon de handen uit de maan. Je gaat er gewoon voor. Zo simpel is het. Je bent jong, je bent in de bloei van je leven. En je moet het nu doen en niet later. Want dat is ook weer een probleem van Lelystad. Het zijn met name mensen wat op hogere leeftijd, die zeg maar in de gemeenteraad zitten of in het college. En als je bedenkt dat onze stad nog maar een halve eeuw oud is, hè. Uh, nou, 51 jaar ondertussen, als Lelystad zijnde. De gemiddelde leeftijd in de gemeenteraad is 53. Ja. Dus dat betekent dat de stad eigenlijk eigenlijk wordt bestuurd door mensen ouder dan de stad zelf. Wat best wel opmerkelijk is. Maar is het nog een overweging geweest om je aan te sluiten... bij een, bij een bestaande partij? Een, een grotere partij misschien? Om daar dan dat geluid te laten horen? Ik heb dat zeker overwogen. Maar ja, dan heb je weer te maken met de gevestigde orde. Dus uh, ja, kom er maar tussen. Dus daarom hebben we zoiets van... weet je wel, We beginnen gewoon een eigen partij. En dan leggen we ook de focus echt op de jeugd en op de jonge generatie. Want jeugd en jong, dat is gewoon... Ja, één van de zoveel thema's van andere partijen. Ja, en, en, dus, en laten we het nou eens even heel hypothetisch. Eh, die, die campagne die je daar doet met flyer en zo, en dat, dat spotje dat slaat aan... je krijgt ineens vijf zetels. Dan zijn jullie maar met z'n tweeën, wat dan? Nou, dat zou een hele grote eer voor ons zijn... maar we hebben natuurlijk ook ons eigen vooronderzoek gedaan. Uh, in de praktijk zie je dat nieuwe partijen nou, met één zetel... als ze het heel goed doen met twee zetels in de raad komen hier in Lelystad... en daar gaan we ook op uh, inspelen. En wat is dan het eerste dat je gaat aanpakken, als dat lukt? Nou, om te beginnen uitgaansgelegenheden. Want het is toch echt het is zo jammer. Want als je inderdaad in de leeftijdscategorie 18 tot en met 28 bent... veel van de jeugd die trekken weg naar Almere of naar Amsterdam om uit te gaan. Terwijl je vroeger prima kon uitgaan hier in Lelystad. Ja, dus dat is een van de eerste punten die aangepakt wordt. Ja, maar eerst maar weten. in die raad zien te komen, Moerad. Bedankt voor het gesprek. Veel succes met het flyeren Want het is fris ook vanochtend weer. Merci, we gaan ons best doen. Daarvoor. Hij is de lijsttrekker van Jong Lelystad dus. horario en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 Respect voor je huis. Beloofd. Ontdek onze drie glasheldere beloftes op provel.nl. Provel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Nu met 10% korting. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc een rechter in Leeuwarden heeft bepaald... dat het verschil tussen vergoedingen voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg... niet groter mag zijn dan 500 euro. Wat betekent dit voor de consument? Wat staat er eigenlijk in de zorgpolissen van de zorgverzekeraars? Vanavond Radar, half negen, Avrotros, NPO1. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen?